9 uur. Dit is Renate Evers met het. Ik zich actief bemoeien met tientallen gemeenten die de jeugdzorg niet geregeld krijgen. Het kabinet heeft er geen vertrouwen in dat die gemeenten op 1 januari klaar zijn voor hun nieuwe jeugdtaken. Als eerste gaan experts meekijken met de gemeente. Als dat niet helpt, kunnen gemeenten onder curatele komen. Dat schrijven de staatssecretarissen van Rijn en Teven aan de Tweede Kamer. Jeugdzorg Nederland vindt dit niet genoeg en pleit voor een noodwet om de zorg aan kwetsbare kinderen te garanderen. Steeds meer mensen betalen hun rekeningen niet op tijd. De afgelopen zes maanden noteerde het bureau kredietregistratie 19.000 mensen met betalingsproblemen. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 groeit het aantal Nederlanders met betalingsproblemen elk half jaar gemiddeld met 3%. Inmiddels zijn er bijna 760.000 Nederlanders met een betalingsachterstand op een lening. De meesten komen in de schulden na een echtscheiding of doordat ze geen werk hebben. In TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrom in Limburg... is vorige maand een medewerkster gegijzeld door een patiënt. Dat meldt het EO-programma Dit is de Dag. De sociotherapeuter zou meer dan een uur lang zijn vastgehouden... door een TBS'er met een scherp voorwerp. Volgens bronnen was hij gefrustreerd... doordat hij minder vrijheden had dan in een andere kliniek. Het ministerie van Veiligheid en Justitie erkent dat er een incident is geweest, maar spreekt van een kortdurende bedreiging. Uit het onderzoek van de EO komen meer incidenten naar voren. Eerder dit jaar bleek dat patiënten relatief eenvoudig drugs, telefoons en messen naar binnen kunnen smokkelen. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Morgen zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Zaterdag veel bewolking en enige tijd regen. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Zo ben ik op dit moment een, een album aan het pre-orderen. Gewoon even tussen alle bedrijven door. Maar dit uh, is al uh, bekend. Dit uh, wordt uh, een onderdeel van een uh, debuutalbum... wat uh, gepresenteerd wordt op uh, 27 of 28 september. Wil ik even vanaf zijn. Ik denk dat het de 27 e wordt. Uh, dat is in de kleine zaal van Paradiso. Dan zal Alumna... En daarachter schuilt die de Oosterveen. Uh, die gaat dan haar album uh, presenteren. Dit is alvast uh, de single die ze vooruit heeft uh, gestuurd. En daar heb ik wel op ingetekend. Dat weet ik bijna wel zeker. Dus ik uh, krijg uh, sowieso uh, daar een exemplaar van. Uh, en bovendien, dat is ook wel heel erg uh, grappig. Uh, in 2011 kreeg ik een bericht van uh, Chris Kok. En Chris is uh, een studiegenoot weer van Koen Brouw. Ja, om het uh, helemaal erg leuk uh, te houden van uh, Julius bijvoorbeeld weer. Ja, en, en die zei van, ik uh, ga een beetje presenteren. Dat was volgens mij eind uh, 2000, uh, nee, 2011. Ja. En toen was het zo van. Joh, we hebben een beetje. Uberich. Nou, ik ken nou Uberich. Winst kingdom. Vergeet het mijn hele leven niet meer. Was daar trouwens ook nog een, een bizar warme oktoberavond nog. Kan ik me ook nog herinneren. En daar stond ik dan. En op een gegeven moment was er ook nog een ja, soort van uh, support act. Uh, een van was Polaroid right View. Die waren nog sneller met hun album dan Uberich. En uh, ja, uiteraard was daarvoor. Ineens ook Alumna. En daar was ik toen al heel erg gecharmeerd van. En ik heb al gevraagd van heb je dan al materiaal? Ja eigenlijk niet. We zijn net bezig. En toen zei ik ja nou dan wacht ik er dan maar op. En uh, het is nu drie jaar verder. En inmiddels heeft die de, haar uh, studie afgerond uh, bij uh, het conservatorium in Amsterdam. En uiteindelijk is dit dan zo'n beetje het eindresultaat geworden... met deze single uh, die nu uh, uitgebracht is. Sferische pop, wordt het, uh, zo wordt het omschreven. Dus wat dat gaat, uh, kunnen we nog best heel veel lol gaan beleven... bij deze alumna. 27 september, schrijf het maar op. Dan uh, is het uh, in Paradiso haar avond om het album te laten presenteren. Uh, wie dat al lang heeft gedaan en eigenlijk al hoog en breed... Uh, toch ook al op de landelijke radio uh, te horen is uh, geweest. Op Radio 2 bij Giel is hij al uh, te horen geweest. Ro Halfhaard van Holst heeft daar enige bemoeienis. Nou, behoorlijke bemoeienis uh, kan ik je er wel bij zeggen. En dit blijft het een fantastisch singeltje te vinden. Hier is uh, Kees Mayfield. En dat noemen dat heet Close Enough. You never felt like touching my skin Just wanted your body, your core Dat was hem helemaal. Uh, Pointless Arrow met Intruders. En uh, daarvoor hadden we uh, <coughs> Close Enough van uh, Case Mayfield. En die uh, gaat ook wel heel erg goed uh, met dat album. Dus wat dat er gaat, helemaal niks aan de hand. Uh, over stevige muziek uh, gesproken. Ik uh, ga gewoon weer hem uh, er even bij. Uh, kijk, dat is dan weer wel heel erg uh, fijn. Die single die kreeg ik gewoon uh, opgestuurd. En uh, ze komen in november met het uh, complete album. Maar dan zou ik bijna willen zeggen... Fasten Your Seatbelts. Want dit is toch wel heel erg uh, ruig. Uh, misschien wel het ruigste moment... Uh, in de, dit uh, programma uh, gedeelte. Nou, Marcus weet onder andere... Uh, wat er dan gaat gebeuren. Haar los, ben je headbanger. Nou, dat ben ah, mij niet meer. Nee, maar we gaan wel voor je heel denk ik. Uh, zal ik zeggen? Inderdaad, ja. ja. <laughs> So In 2012 waren wij getuige, Marcus van Dam bij een halve finale van de Grote Prijs van Nederland in het Patronaat. En daar speelden zij... En zij kwam uit Rotterdam en ze heette Tamara Woesterburg. En dat nummer dat heette Bang Bang. Uh, ze is geloof ik ook bezig meer uh, met uh, nieuw materiaal. Uh, en ze heeft uh, al gereageerd op een, uh, op een verzoekje van mijn kant uit. Van uh, nou, hoe heb je dan nog uh, zin om uh, langs te komen? Ja, dat uh, is dan toch nog eventjes uh, de vraag. Maar uh, wellicht dat we dat, uh, nog, uh, dat we dat nog tegemoet uh, mogen gaan zien uh, komen. Kroemen zien. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ik heb wel iets anders. En dat is dat uh, vriend... Uh, nou ja, vriend. Het, het, hij gaat komen, uh, deze man. Uh, Daniel Tempelman. 11 september. Dan gaat hij hier live uh, spelen. Is leuk. Maar hoe klinkt het dan? Nou, zou ik zeggen... Ga dan maar even luisteren. Maar dan moet het wel weer opletten. Want het komt weer van Soundcloud af. En dat uh, gaat er altijd uh, aan één moeite door. Hier is Patterns van Daniel Tempelman. The coffee into the cup, drank the coffee and put it down. Without a look, he turned away, he made circles with the smoke. It's the same old road, it's the same old road with you. It's the same old road, it's the same old road, it's the same old road. Dat was hem dus. Ja, kijk, dat bedoel ik dus met het leuke van Soundcloud. Die moet je gelijk uh, zijn nek omdraaien... want anders dan, uh, gaat het weer, uh, weer zijn geheel zijn eigen leven leiden. Uh, ik uh, moet ook zeggen, het uh, klinkt niet... Nou, uh, oh, moet ik zeggen? Het klinkt gewoon heel erg lekker. Het uh, doet mij denken aan uh, het uh, spel van Emil Landman. Daar doet het mij heel erg sterk aan denken. En uh, wellicht dat uh, Daniel daar uh, ook wel een, een verklaring uh, voor uh, gaat hebben... Weet je ook dat, dat tikken op dat uh, gitaar, op uh, de, de akoestische gitaar... Dat, uh, wat ook Emil Landman ook, uh, zo heel erg uh, typerend en kenmerkend uh, doet. Dat doet Daniel dus ook. Nou, We gaan 11 september sowieso van hem genieten hier uh, bij uh, Alternative FM. Onderdeel van CFM. Uh, nu, toegekomen aan Nederlandstalig werkig. Ik uh, ga het maar vast uh, verklappen... Eerder in deze uitzending als tweede draaiden wij Fabiana Dammers. Maar zij heeft een zeer muzikaal achterneefje. En uh, ja, deze jongen die gaat het toch denk ik wel, wel doen hoor. Het demomateriaal vind ik al heel veelbelovend. En uh, het, het is de bedoeling dat er natuurlijk al heel wat uh, gaat, uh, gaat komen van hem. Uh, ik heb hem ook uh, eerlijk gezegd... nou. Ga er maar voor jongen, want uh, het, is, uh, het is, it, it heeft gewoon iets. Het is aandoenlijk, het is mooi en ik denk hier en daar een vleugje, doe maar. Zelfs dat zit, zit er denk ik ook nog wel een beetje in. en uh, Ik vind eerlijk gezegd dat hij ook ergens in de verte doet hij mij denken aan Nielsen... die we kennen van de beste singer-songwriter van Nederland. Ik heb het over Heimuidenaar, Sam Kroon. Dit is Downtown Baby. Ik blijf maar draaien om de feiten. Wat ik ook probeer te vragen, blijf jij de mijne? Jij bent zo ver weg, zo ver weg. Toch dicht bij me kan het niet ontwijken. telkens naar de jongens kijken is het waar dat jullie boys niet meer kan onderscheiden ...maakte daar nou deel uit die drie uh, mannen die je op die videoclip uh, ziet van Brechtje Lacour. Dat zijn uh, Richard Beukelaar, dat is Steven Rietveld en dat is uh, Michel Ebben. En die Michel Ebben die gaat de uh, komende maand uh, met uh, Gravel Town uh, wat uit uh, de doeken doen. Ik heb... Ik heb een belofte dat ik nog iets zou, uh, zou opschrijven. Maar daar ben er totaal niet aan toegekomen. Maar goed, dat zal nog, uh, dat zal nog wel het uh, levenslicht uh, gaan zien op uh, de website uh, van mij. Uh, het uh, leuke is weer van, uh, van die band. Uh, Steven Rietveld en Brechje Lacour. Die zijn bij elkaar getrouwd. En nou komt het. Ooit hadden Anders Sandberg en ik bemoeienis met bevrijdingspop uh, uh, Haarlem. En ook uh, deden wij bevrijdingspop Radio in een grijs verleden. Samen met onze voormalige programmareider Ron Mensen. Dat, uh, dat weet ik nog. En wie liep daar rond? Pablo Meegders. En dan geef ik je te raden wat hij nou van Brechtje Lacour is. Gewoon een zwager, dus, dus zo idiotisch is het dan ook wel weer. En uh, het is, het, ook, ja, ja, dat is dan weer grappig. Uh, Andor en ik uh, komen dan nog wel eens regelmatig uh, bij, uh, bij Pablo op de koffie. Omdat wij ook nog mee willen doen aan de Patro Pop Quiz. Uh, volgende maand, aan het eind van de volgende maand... is er weer een aflevering. Zeg het er maar even bij. Dan kun je in ieder geval als je een ploeg van vier mannen hebt... Uh, je opgeven bij de patronaat. En dan zal uh, Pablo onder andere de quizmaster zijn. Uh, Andor gaat wel met nog twee mensen die ik ken. Maar deze jongen die gaat uh, snelle uh, Duitse bolides bekijken op het uh, circuit, Want de DTM komt uh, nog eventjes één keer voorbij. Ja, en uh, grommende auto's en grommende motoren van auto's, die laat ik niet zomaar lopen. Daarvoor hoorde je Downtown Baby van uh, Sam Kroon uit IJmuiden. Een achterneef van de al eerder genoemde Fabian Dammers, hier in uh, deze uitzending. En ik moet je eerlijkheid wel zeggen, we zijn aangenaam verrast, uh, Marcus. Of uh, zeg ik uh, dat uh, niet goed? Mm -hmm. Kom eens in Ja. Mm -hmm. Ja, uh, het ik klinkt. Ben vandaag, ik ben vandaag Vielde niet we... zo praatzaam. Dat, uh... Uh, je bent niet zo. Uh, heb je, uh, wat, wat is er aan de hand? Uh, ben je toch nog een beetje aan het uh, rondelen links en rechts? Ja, en ik dacht, uh, ik dacht lekker vakantie gehad hebben, Oh, lekker ja. ontspannen. En dan kom je op je en werk in, dan is het weer mensen. Ja, maar goed. Uh, maar ik ben even even word, je, word je daar niet, je daar niet blij van van zo'n Nederlands talig nummer? Huh? Ja, daar word ik wel blij van. Ja, hè? want uh, ja, de zomer loopt dan wel een beetje op zijn eind, maar. Uh, als je dit dan weer hoort. Dan maar denk waarom ik begint kan... iedereen over het einde van de zomer? Ja. Nou, we krijgen nog een nazomer. Dus, dan, mag uh, lopen. dus als er volgende week nou een beetje weer een strak uh, blauwe lucht is. Met een uh, graadje of 20, 25. Vorig jaar was uh, Susan Jane hier. Op de eerste donderdag van september. Nou, ik heb nog nooit zo'n warme septemberdag meegemaakt uh, toen. Nou, ik had het alleen maar warm. Uh, dat, uh, uh. Dan kan die ijs eenmaal ook wel... Uh, en dan gooien ja. we Downtown Baby van Sam Kroon gewoon er nog een keertje erbij. Dat, dat, dat past wel, denk ik, in het beeld van een beetje mooi nazomerweer. Dus uh, hou hem in de gaten, deze Sam Kroon. Ik uh, ben ervan overtuigd dat die, uh, dat die jongen wat, uh, wat gaat doen... In, uh, in de wereld van de Nederlandse muziek. En in dit geval zelfs de Nederlandstalige muziek. Ik zou bijna willen vragen: zijn er nog uh, stiekem wat, uh, wat Nederlandstalige muzikanten die ook mee zitten te luisteren? Ik denk aan iemand die die drumstickjes hanteert, uh, die wij hier in februari hebben gehad. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar uh, daar, ga ik, uh, daar ga ik niet over. <laughs> dus. Uh, ik, <laughs> zit, zit ik uh, allerlei mensen hier een beetje op het uh, verkeerde spoor te brengen? We gaan weer verder met muziek, jongens, want daar uh, zitten we tenslotte voor. Hier is Cut underscore met uh, hun versie van. Papa Ute van Stromij Tell me where did he come from? Don't I know where?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 But or not, someday you'll be. Damn you, Papa. ja bemoeien mee Ruben van Wiggen van uh, deze band, The Fudge. En uh, tegenwoordig schijnt hij alleen nog uh, zich uh, bezig te houden met... Uh, dat... Uh, de, de, de, de, dat is een, er is een band... Dan ben ik gewoon weer even de naam weer van dat... Capgras! Er zitten er, vleugeltjes van een naam. En die vleugeltjes... die vliegen zo, zo in één keer van mijn hersens uit. Uh, Cupgrass was, uh, was, is de band... waar hij nu die tegenwoordig uh, in zit. Maar dit was The Fudge. En uh, die stonden in dezelfde finale... als Ethereal in 2010. En Alaska. Uh, uiteraard zijn dat uh, de bands... die het dan uh, niet geworden zijn. Hoewel uh, de, de, de carrière van Alaska... een behoorlijke vlucht heeft genomen... die van Ethereal begint wat, uh, wat, uh, wat voor hem aan te nemen. En The Fudge, ja, die bestaan niet meer. Die zijn alweer uit elkaar uh, gedonden straald. Dus wat dat er gaat... Uh, is het uh, uh, heel erg uh, jammer. Uh, overigens zat in deze band uh, Max Westendorp. Wie was dat? Dat was een bandlid die ook nog deel uitmaakte van de illustere band. Het projectband van Daan van Putten uit IJmuiden. Ja, Gangster heet die band. Die hebben we ook nog gezien. Ook tijdens de Robakdaword En die stonden ook samen met Ethereal in de finale van de Robakdaword. Ja, zo leuk kan het zijn in, uh, in die muziekwereld. Wie verder? The Bricks. En het nummer dat heet Give Some... Yeah. En toen kwam er nog iets, ja, dacht ik ook... Heer Uberich en Uniform child. Het is, uh, zit erop, uh, vrienden. Deze was, alternative... was toch wel een van mijn favorieten. Ja, vond ik ook eigenlijk wel. Er zat ook een leuk uh, clipje bij. Uh, het zit er alweer op, deze uh, alternatieve femme. En dan zeggen Marcus en ik altijd weer... Uh, tot, tot volgende week. week. Ja, nog een keer. 3, 2, 1. Tot, tot volgende, volgende week. week. Juist, uh, uh, nu gaat het allemaal wel wat beter. Synchronisatie. Ja, oh. Synchronisatie, dat is uh, ook niet echt uh, helemaal goed. Maar uh, goed, we hebben er nog eentje klaarstaan. En uh, dat is uh, Twice the Same. Ook een uh, voormalige deelnemer uit uh, de Rob Akda. Award. Uh, weet ik niet meer precies uit welk jaar, maar wat geeft het? Uh, we zijn er volgende week weer. Hier is uh, Stop and Dive. En wat mij betreft, I'm inderdaad, de volgende week. A About a grand old time. Well, it's a strange little story. We're gonna